1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Bulgarije blokkeren demonstranten het parlement in de hoofdstad Sofia. De betogers hebben het gebouw omsingeld. Meer dan 100 politici, journalisten en medewerkers... kunnen volgens bulgaarse media het gebouw niet meer uit. De oproerpolitie raakte slaags met de demonstranten... bij een poging politici te bevrijden. Bij de gevechten raakten vier mensen gewond...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 Tweede uur van uh, Casa Luna. We zijn er nog een uur. Luisteraars kunnen in dit uur ook met ons meepraten. En uh, waar, we het over waar we het graag over willen hebben... is waar het wel eens misgegaan is in de keuken bij u. Uh, ik weet niet of u vaak en graag kookt, maar waar loopt u vaak tegenaan? Wat vindt u lastig om te doen? Crème brûlée bijvoorbeeld. is voor mij altijd lastig, het gaat altijd klonten. Kunnen we het misschien nog wel even over hebben. Zo, heb je daar verstand van? Ja, er zijn hele goede mixen van te kopen in de grote handen. Ja, nee, maar je <lacht> moet het echt met eitjes en jij ja, ja, schijnen. Dan gaan we het straks. Ja. He. Dat is dan mijn vraag zo meteen. Maar u heeft ze misschien ook wel uh, thuis als luisteraar. Of als u iets wilt weten over lekkere restaurants of waar je op moet letten in een, in een, uh, in een restaurant. Dan kunt u dat allemaal uh, aan Ronald Hoeven voorleggen. 0801121. Dat is het telefoonnummer 0800-1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncv.nl. En uh, Hekje Casaluna hebben we ook nog. Um, ja, de vraag, Ronald... Oh ja, en straks we hebben we natuurlijk, dat moet niet vergeten te zeggen... nog, uh, nog drie optredens te goed van uh, Sonja van Hamel, popster. <laughs> <laughs> en, nee, moet je niet gaan lachen. Ja, dat, net werd yeah. ik gecorrigeerd. <laughs> en, uh, ik ben heel blij. Op cello, begeleid door de Noorse, Annie Tangberg. Ook die, die Ook popster, gelukkig. En, uh, nou ja, garnalendeskundige, maar daar komen we straks <laughs> op terug... Uh, Ronald, eerst die restaurants. Hè? Want uh, ik, ik ga zelf binnenkort naar Frankrijk. Er zijn veel meer mensen die dat doen. Of naar Duitsland of naar Italië. Waarom moet je nou opletten als je een restaurant uitzoekt? Hoe weet je nou van buiten of het van binnen lekker is? Nou, ik geloof dat ze reglementair in Frankrijk uh, buiten moeten, uh, een bord moeten zetten wat, wat ze hebben, en wat het kost. Ja, maar, maar dan weet je nog niet of het goed nee, is. Nee, nee. Het, het, het, het, het, het jammer is dat het valt vaak tegen in Frankrijk Omdat we, Frankrijk hebben we zo hoog zitten eigenlijk, de Franse keuken. Maar uh, het valt heel vaak tegen. Net zoals croissants in Frankrijk vaak heel erg slecht zijn. Oh. Een Franse croissant. Chocoladebroodjes zijn wel lekker meestal, vind ik. Oh, ben je zo? Nee. Ja, ja, ja. <laughs> nee ben, ben ik dan te simpel? Nou ja, nee. Daar zit, zit, zit zo'n zo zo stukje chocolade in. Ik vind het nooit zo. Uh... Nou. Die chocolade leidt erg af natuurlijk. Maar je moet zo'n mooi leproos uh, croissantje moet je hebben... wat een beetje uit elkaar valt al als je het opeet. Uh, maar ja. meestal zijn het van die buigbare, lange dingen. Maar, maar is er nou iets te zeggen over waar je op moet letten... als je een restaurant in gaat? Of, uh, of is dat gewoon niet te Nou, doen? Waar, je, waar je op moet letten... maar dat, dat, dat sluit ook vaak weer uit dat je er naar binnen kan... als er veel mensen zitten. En als er en veel mensen ja, oh, veel veel, ja. zitten. Ik ja, heb vaak hele de... leuke ontdekkingen gedaan. Is hier geen restaurant, zeg je, ja, dat is achter het café. Dan ik, ook oh, ga daar eens kijken. En dan doe je een deur open en er zitten tachtig man zitten daar, uh, zitten daar te gaan. En dan kun je niet eens bijkomen. Ja, ja dus, dus dat, is, dat, ja, dat is eigenlijk het enige wat je er in zijn algemeenheid ja, misschien ja, over kunt Ja, en je kunt in de gids kijken. Maar ik, uh, ik, ik was uh, drie weken geleden in Frank. Ik dacht, nou, ik kijk eens even de Michelin-gids. Of er in, in onze uh, omgeving uh, ook een restaurant is. Nou, dat was er inderdaad. En dat was verschrikkelijk. Dat was ja, allemaal van die dingen op een lijntje. Uh, met strepen links en rechts. Daar hou je niet. Het kan best lekker zijn, toch? Of... Ja, nee, ik had er even geen zin in. Nee, je houdt van de ik, degelijke. Ik, ik simpele dacht toch even aan een aan eerlijke. Een, ja, precies. En dat, dat heb een je in Frankrijk. Met hele stukken boer erin, zou ik maar zeggen. Maar... Ja, maar dat heb je meer dan... Dat heb je in Frankrijk meer. En in België trouwens ook meer dan in Nederland. Hè? Die hele eenvoudige, maar goede stukken vlees. Goed. Ja, nou, de, de, de, er is een klasse die in Nederland er eigenlijk niet is. Dat, de, en dat is het. het wat je in Duitsland de Good liedje keuken zou kunnen yeah. noemen. En dat heb je in België en dat heb je in Frankrijk. Dat is een heel breed, uh, uh, een heel breed assortiment yeah. van restaurants. Die eigenlijk uh, die ook niet zo met verrassingsmenu's in de weer zijn. De, de, meestal weet je wel ongeveer wat je daar krijgt. Dan yeah. zijn alle mensen die daar zitten, die weten ook ongeveer wat de kwaliteit moet zijn van datgene wat ze er geserveerd krijgen. Dat is ook een heel belangrijk... Uh, yeah. En een hele belangrijke voorwaarde. Maar ik vind in Duitsland vaak... Want Frankrijk heeft de naam, dat zei je net al. Ja. Ik vind dat er in Frankrijk uh, verrassend veel slechte restaurants zijn. Ja. Je kan heel slecht eten hey, in Frankrijk. Je, moet je even door naar Italië. Ja. En er is een, een gids van Slow Food. De Osteri oh yeah. Oost, Osteria. Osteria Ik spreek helemaal geen Italiaans, maar het heet zoiets... Osteria Italiani, maar... De, het, al die restaurants die erin staan, zijn, de, ja. zijn fantastisch. En die zou je anders nooit gevonden Dat hebben. Dat is mooi, ja. Dat is lekker. En, en in Duitsland, met uh, gebakken aardopjes, met spekkies en, ja, uh, de, en uitjes. Ja, de, de die, die kijkt in ieder geval erg naar uh, de hoeveelheden. Hè? Ja. ja. En, uh, en ja, de kwaliteit is, va is vaak zeker value for money, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ja. ja het is ook niet zo. Onder, onder een goed tientje kun je, kun, je, kun je eten. Ja, daar hou ik ook wel van. Ja. En, en wat ik, mij in Frankrijk opvalt, als je daar een straat hebt met, met restaurants, dat ze allemaal exact hetzelfde op de kaart hebben staan. Ja. Al die ah. Ile Flottante ja. en Crème Brulee's en. Uh, ja, crema dat is ook Catalana. niet zo slecht. Je zou uh, kunnen hopen dat ze in elkaar ook beconcurreren in de kwaliteit dan. Dat ze allemaal hetzelfde doen en dan. Uh, maar in werkelijkheid is het vaak natuurlijk een, een half product wat ze zelf ook inkopen. En, uh, ja, en bij dezelfde allemaal. grote ook. Precies, uit. ja. ja. Goed, nou dat is wat betreft de tip, dus gewoon kijken naar de, de, de, de inboorlingen die er, ja, uh, precies, die er zitten. Uh, en uh, ja, wat uh, uh, ik ook nog even graag wil weten over, zeg maar, als het zo warm is als hier, hè, mm -hmm. wij in Nederland gaan dan allemaal uh, salades eten, vaak, ja. vaak. Want dan denk ik denk dat dat past echt goed bij dit weer. Mijn ja. indruk is dat ze dat juist in warmer landen niet doen, weet je dat? Nee, ze dus is niet zo met, met, heel erg met koude gerechten in de weer... maar toch ook wel met dingen die al afgekoeld zijn... of die al eerder gemaakt waren, gegrilde groenten en dat soort dingen. Dat, hoeft allemaal niet, dat wordt allemaal niet heet geconsumeerd. Nee, want ik, ik vroeg me af of dat wel gezond is, zo, altijd dat, dat koude eten. In de zomer. <laughs> <lacht> ik, ik zou het niet weten. Ik heb wel eens gehoord dat je beter niet een, een glas ijswater aan de lippen kunt zetten en in één keer uh, leeg drinken. Nee. Dat het lichaam daar uh, ernstig dat van moet schrikken. schrikken maar, uh, ik denk gaan dat... wij van schuimen. Ja, ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, dat waren even de tips. Kijk of er. Uh, ik ga even een mailtje doen. En dan daarna een beller. Dat noem ik ondertussen ook nog even de. Het nummer enzovoort. 0811 21. 0811 21. Kazaluna at ncrv.nl voor het mailen. En Hekje kasaluna voor Twitteren. Um, iemand schrijft. Hoe gek kun je zijn? Het gaat toch om de sfeer en uiteraard over goed eten. Maar ster of niet. Peu important. Maar niet zo belangrijk. dus Ik ben een hobbykok. kook Met groot plezier en liefde voor familie en vrienden. Wonen in Frankrijk en verrast zelfs onze Franse vrienden. Kijk. Die nogal traditioneel zijn wat eten betreft. Maar omschijnlijk zonder omschijnlijk. ster. Een goede uitzending gewend... Shirley Lord. En dan uh, Julian. Ik kom toch wel drie à vier jaar bij hetzelfde restaurant in Epe. Texas Rip House in Epe. En mijn vraag is of meneer Hoeben uh, dit restaurant ook kent. Nee, dat de, de nee, de, de, de is wel... Het, uh, die zie je ja. heel veel in, in de provincie, als ik het zo mag zeggen. De Texas Rip Houses. Ja, of, of vergelijkbaar. Dat is dan een grote uh, stal. En uh, sommige daar is, uh, zijn ook... Het, is het personeel is uh, in cowboykleding. Eh. Soms ook gewapend met klapperpistolen. En er liggen pinda's op de vloer. En uh, <laughs> er is een sheriff's office. Dat is, ja, dat is een thema-restaurant. Dus, maar hij komt er al een tijdje. Dus ja, nou, het zal wel lekker goed. zijn daar uh, in, de, in de Ze kennen hem dan waarschijnlijk ook wel daar. Goed, gaan we naar de, de bellers. Uh, even kijken. Uh, Louis. Ja, ik spreek met Louis. Hallo. Uh, ik, ik heb twee anekdotes. Ten eerste wil ik zeggen... De Hollander is niet gasvrij, daarom zijn de koks gehaast in het buitenland. Je vraagt naar de weg, nou dan moet je eigenlijk wel drie keer afslagen dat je niet mee wil eten. En bij ons kan je alleen bij mensen eten als je uitgenodigd bent. Ja. Eh, Ten tweede, het, het koksvak, ik eh, was dan eh, kok eh, partagé, eh, dus vis eh, à ...is een vak met liefde. Ik ben altijd weggegaan als ik mijn vak niet meer... ...naar mijn gevoel kon uitoefenen. Het mooiste wat ik ooit gehad heb... ...is bij een multimiljonair werken. Er was een diamanteer... En eh, daar kwamen allerlei gasten uit buitenland. Die moesten dan zaken doen. Die moesten die En dan was ik intern. En bij een baas moet er altijd dan verdiend worden. Bij zo iemand kan niet verdomme wat kosten. Kan je werk met werkstukken, beeldhouwen, cacao schilderijen, hoordelvers enzovoort. Dat is even het kort. De anekdotes die ik wil vertellen is... Ik heb geleerd door het kokstein, dat ik nu ja, ik ben ver in de tachtig... dus ben er al heel lang uit, dat als ik ergens lekker eet... dan vraag ik altijd aan de kelder of degene die me dient... wilt u vragen aan de kok wat hij straks als hij klaar is met zijn werk... Wat voor lekkere wijn of is nodig, een glas bier... maar zijn geliefde wijn uh, wil drinken na afloop. Ja. Dat gebeurde ook waar we ergens lekker gegeten hadden... en dan hadden ze als apparatief. En na het eten hadden ze een, een, een, een oogappeltje. Nou, dat valt op, dat bestelden we. En dat was dan in de vorm van een heel klein, de grootte van een petit voertje, een appelgebakje. Lekker warm met spijs erin. En een heel, heel klein, warm appelgebakje. Met een bolletje ijs erbij, dan heel mooi opgemaakt. Dus, eh, ik had dat gezegd, en dan komt wat je zelden ziet, kwam de kokkin aan tafel. En toen denk ik, hé, hey, dat is echt een idee van een vrouw. Eh, met oogappeltjes. Eh, als, eh, dat was dan het idee dat, eh, dat ze dat had. Ja. Dat vond ik leuk. Nou, en bij de miljonair kwam vaak. Maar wacht, wacht even, want het gaat een beetje door elkaar lopen voor mij. Even, ik wil even eerst naar die wijn, want waarom vraag je aan een kok wat voor wijn die gaat drinken na nou afloop? Een kelner geef je een fooi. en kok, biedt uh, je dat aan. Oh, dat is Nee, maar een de... van mij. Dat oh, is een oh dat de... is het. Ja, blijkbaar. Uh, ja. Dus hij is vast vrij van mij geweest. Oh, dat en... nou snap ik hem. Hé? Uh? Nee, maar mijn gast uh, snapt het veel eerder dan ik. Ja, maar <laughs> die, die zit ook in het vak. Ja, dat is, die <laughs> heeft een voorsprong, dat is waar. Ja, nou, en uh, dan tweede bij de miljonair. Dan kwam Irene en van het koningshuis om sieraden te kopen. En die moesten natuurlijk uh, goed bediend worden. Wat ze aten, dat kregen ze. En toen kwam Prins Bijnert een keer, ook voor iets. Weet, dat ging mij helemaal niet aan waarvoor ze kwamen. Maar je moest ze goed bedienen. En die had een Rans besteld. En nou, die breng ik hem of geef ik hem. En op een gegeven moment vroeg hij om. Hij zegt, dan moet dus luisteren, meneer. Ik heb overal Rans getronken. Maar nergens zo lekker als bij u wilt u mij dat recept vertellen. Nou, ben ik ook van een kok van geheim. Want vroeger moest je zo lang bij een baas werken. voordat je aangenaam aan de kaart die je had. Hè? Ja. Dus, uh, uh, ik zeg, uh, hij zegt: uh, ik wil graag weten wat dat is. Ik zeg: Nou, dan ben ik met u eens. Ik zeg: als u mij de geheimen van Soetjei wel uh, wilt vertellen. En toen die van de lach. Ja, dat doet hij niet. En ik vertel mijn geheim niet. Nou, mijn hele simpele geheim was gewoon... in een echt... Pestes, eigen gepest, dus... u er al een soort vroeger ging. Uh, en... Uh, een, uh, een scheutje... kreemde de the aan erin. Oké, okay. dat maakt het nog lekkerder. Ja. Ik, ik, uh, uh, Dank je wel, Louis, voor het bellen. Ja, oké. Okay. Goeienacht, hè. Ja, goeienacht. En veel plezier samen. Dank je wel. Ja, dat gaat wel lukken. Want het lijkt mij goed om nu even over de muziek te gaan praten. Zo meteen... Uh... Krijgen we, uh, ja, we krijgen dit uur nog drie nummers van Sonja van Hamel en uh, Annie Tangberg. Sonja, die, uh, ze zit hier trouwens allebei aan tafel. Maar eerst, Sonja maar even. Want uh, ja, jij bent degene die, die de CD gemaakt heeft. Hè, die naar jou genoemd. Jij bent de singer. -song ja, wat, is, wat is nou een goed woord? Want daar hadden we het net over. Ja, nou ja. Muzikant zeg ik gewoon maar tegenwoordig. Of uh, ja, zangeres. en ja, De singer-songwriter, dan denk ik altijd aan een meisje met een gitaar. En ik speel altijd piano dus vandaar dat het voor mij een beetje raar klinkt maar ik denk dat het wel het meest begrijpelijke is voor de mensen zeg maar. En hoe ik schrijf je de liedjes en ik speel eigenlijk alleen maar mijn eigen liedjes dus. Ja. En, die en hoe zei... zou je hoe zou je de muziek omschrijven die je maakt? Nou, het is heel het is heel erg sixties s popmuziek. Popmuziek dat vooral, maar beïnvloed door, door heel erg Beatles, Beach Boys. Dat is echt de basis zeg maar, maar ook uh, ja, dingen. Mensen zoals Sufjan Stevens. Uh, dat is een, een Amerikaanse songwriter die. Uh, ja, allerlei. ook dat, dat soort invloeden combineert met heel veel instrumenten en. Uh, vreemde arrangementen. En ik hou van, van popliedjes met een beetje een, een, een hoek erin. Dus dat deden de Beatles natuurlijk ook als meesters. Ja. En, uh, ja, en qua tekst? Is... Ja, qua tekst. Uh, je bedoelt wat, me, wat de ja. onderwerpen zijn? Nou ja, heel veel film en televisie en, en dingen die ik gewoon zie. Die, ik heb, ik heb zo'n boekje en daar schrijf ik altijd heel veel dingen in op. Maar bijvoorbeeld The Transcendental Man, dat nummer gaan we straks ook spelen. Dat gaat over Philip K. Dick, de, de science fiction schrijver. Ik zag een documentaire over hem en het is zo'n bizarre man. Uh, met, natuurlijk, die uh, later ook helemaal gek is geworden. En uh, nou ja... Uh, natuurlijk altijd van die werelden creëren met allerlei hele gelaagdheden in. En uh, ik vond het een mooie... op een gegeven moment werd hij zo genoemd Transcendental Man in die documentaire. Dus dan schrijf ik dat op en dan maak ik ook een liedje... wat dan over science fiction gaat. Ach. Dus op die manier... komt er altijd van alles langs. En, en het gaat nooit over jezelf? Nou ja, dat gaat ook over mij. Want ik, ik hou van dat soort films... en ik hou van dat soort ja. ideeën. Natuurlijk, dus ja. Ja, het gaat ook heel vaak over mezelf. Of gewoon over de liefde... Ah, mooi. Ja, gelukkig hè. Behalve <laughs> uh, dat je zingt, ben je ook grafisch heel sterk, uh, tekenen, al dat soort dingen kun je. En de optredens die jij hebt, die zijn echt heel bijzonder. Dat kan ik niet zo goed uitleggen, hoe, hoe ziet dat eruit? Want, want daar gebeurt wat op het podium. Er staat nog iemand, die geen muziek er staat maakt. nog iemand, ja. <laughs> nou, ik, heb, ik heb bandleden, daar staan die dan muziek maken. Maar ik heb inderdaad ook een beeldman, Errol Hartman, een fotograaf die ook heel goed kan filmen. En ja dat is een beetje ontstaan een aantal jaren geleden. Um, ik, ik ben grafisch ontwerper, illustrator... maar ik had nooit dat zo direct met muziek uh, gecombineerd. Maar op een gegeven moment ben ik tekeningen gaan maken... in allerlei verschillende vormen. Eigenlijk als een soort videoclips op, op mijn uh, liedjes. Dus de ene keer is dat een hele lange weg op de grond ligt die... en dan filmt die jongen dus live... Edel die loopt er langs? Nou, die loopt zeg maar door het publiek. Dus die, die tekening ligt dwars door het publiek heen. En die filmt die tekening live. En dat wordt live geprojecteerd. En hij weet precies waar hij moet lopen. Ja, in want we moeten timen. De... De... Hij is ja. gewoon een bandlied. Dus we moeten ook echt zeggen van 1, 2, 3 en dan begint hij. Dus het, het gaat helemaal met het liedje mee. Het is een en live manier... videoclip die daar op de grond ligt. Precies. En dan is er ook een videoclip wat, dat heet de Roman Empire. Deze filmpjes zijn trouwens ook allemaal op mijn site. Dus van Hamel.nl. Maar ze zijn, ik moet wel zeggen, ze zijn echt het leukst live. Want dan zie je hem dus staan met een groot boek En ja, dan slaat en dan hij de, slaat de bladzijde het, ja. om en dan haalt hij iets naar voren. En het leuke is dat je hem dat ziet doen. Hij heeft dus een heel laboratorium van machines en tekeningen die live videoclips produceren. En die met tekeningen heb jij allemaal zelf gemaakt? De hoor. tekeningen maak ik maar Edo bouwt machines daaromheen en licht het heel mooi uit en filmt het. Ja, ik weet niet of mensen nou een heel goed beeld hebben... maar die moeten dan inderdaad maar even op je site kijken of nog beter naar optreden. En op die site staat ongetwijfeld ook precies waar je ja. optreedt en wanneer dat te zien is. Sonja van Hamel.nl Precies. Gaat nu Sometimes spelen met Arnie samen? Nee, wacht even, wacht even. Want je oh. hebt net verteld waar Transcendental Men over gaat, maar dat komt straks pas. Waar gaat som, so, Sometimes? Waar gaat ja, door? nou over de liefde. Dus heb je toch je liefdesliedje. Over wat er allemaal mis kan gaan, maar ook hoe het anders had kunnen lopen. Het is eigenlijk een beetje een liedje wat gaat over... dat je als, als, als een liefde dan uit is... dan ga je denken, ja, maar als het nou zo is gegaan... maar als het nou zo is gegaan en zo... al die vragen blijven altijd zo in je hoofd zitten. Oké, okay. nou, dat... en, en die worden nu gesteld. Oh, we gaan het horen. <laughs> Annie Tangberg, die zit inmiddels met haar cello op de stoel. Koptelefoon op en Sonja gaat ook zitten. En uh, dat nummer, sometimes dat staat op die cd... Transcendental Man, dat is een tijdje geleden uitgekomen... Van Sonja van Hamel. Zoals dus als u de liedjes mooi vindt, kunt u daar op die site kijken. Is er ook nog wel aan te komen, denk ik. Um, wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? Ja, ik probeer het een beetje weg te werken. Daar dus hangt hij hier zo. Voor de webcam. <laughs> Goed, hier zijn Sonja en Annie met Sometimes. Ching Mooi applaus. Nou ja, niet mooi applaus, mooi gezongen. En een lullig applaus, maar <laughs> wel, wel heel enthousiast. Sonja van Hamel en uh, Annie Tang weer, komen straks nog terug. Um, en kom nog even bij, bij zitten, want je weet nooit... Uh, of er nog een onderwerp ter sprake komt waar we het met z'n allen over kunnen hebben. Eerst maar eens even aan de telefoon naar Tineke. Hallo. Hallo. Uh, ik wou, ik um, kookte vroeger in kampen, in midden in de natuur. En dan... Uh, als je er bijna acht dagen op had zitten op een donderdag, dan gebeurde er heel vaak iets raars. En een van die rare dingen was dat ik uh, had bedacht... Ik, ik maakte altijd een uh, planning van tevoren om uh, goed uit te komen met geld en ingrediënten enzovoort. En, voort. en uh, nou... Toen op een donderdag dacht ik aan uh, met kaas en soort en op. En dan uh, uh, drie in de pan voor toen. Dat had ik nog nooit gemaakt. En het was op een boerderij. En je had toen voor het eerst gekoelde tanks waar de melk in gekoeld werd. Wat is drie in de pan ook alweer? Uh, dat zijn soort pannenkoeken, maar dan met gist. Ah. Ja, ik had het nog echt nog nooit gemaakt. nou En ze hadden in die organisatie waar ik voor werkte, hadden ze. Uh, uh, kookboeken voor tien personen, gerechten. En uh, uh, dat stond daar niet in. Dus ik nam gewoon mijn Haagse kookboek. En ik ging dat uh, vermenigvuldigen. Ik moest voor vijftig man koken. En uh, uh, uh, iedere keer dat ik bezig was, je bent echt een hele dag aan het koken, uh, kwam de boer langs. En die zei, goh, ben je aan het maken? En zei, dat en dat. En, uh, nou, ik had melk bij hem besteld. In een het was bijna melkbus vol. Nou, en toen had ik ook nog in plaats van gewoon bloem, had ik zelfrijzend bakmeel gepakt en daar zit zout in. En dat had ik me niet gerealiseerd, dus ik had gewoon zout in dat gerecht gegooid. <laughs> dus, en dat merk je niet, want uh, als je zoetigheid op pannenkoeken of drie in de pan doet, dan gaat er die zoutsmaak weg, maar je hebt wel heel erg dorst. Ja, ja. Dan, uh, dus die melk ja. kwam goed van pas? <laughs> ja, precies. <laughs> Ja, maar en, en, het was echt, ik had een kommafout fout gemaakt, dus ik had in plaats van 2,5 liter, had ik 25 liter waterstil. Ah. <laughs> Heb je dat nog opgekregen? Ja, want uh, er was ook de gewoonte in dat uh, kamp om uh, in de natuur te werken en dan uh, daarna nog te gaan uh, volksdansen, dat heette hupsen. En uh, <laughs> nou ja, toen kreeg iedereen ontzettende dorst. <laughs> ja. Dus dat was die melk. En ja. waarom ging je in de natuur koken dan? Waarom nou, ik in de natuur ging koken? Ja. Nou, omdat ik uh, studeerde en geen geld had. En toen zei iemand, ja, maar als je naar zo'n zo'n kamp gaat van IVN... Dan, uh, dan kun je daar uh, voor niks naartoe een weekje. Dan ben je lekker onder de pannen. En toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? En de eerste keer dat ik dat deed, toen werd ik meteen gevraagd in de leiding. En ik heb zowel uh, in de leiding gewerkt als uh, gekookt, allebei. En ook nog uh, volksdansen gegeven? Nou, uiteindelijk wel, ja. En een beetje muziek gemaakt zo. Ja, klinkt wel leuk. Ja, het was ook wel leuk. Maar op een gegeven moment dan word je te oud. En dan merk je dat iedereen, die jonger is, jou een beetje als een soort moeder beschouwt. En dan is het niet meer leuk. Dan denk je van nou, nu moet ik eruit stappen. En hm, dat heb je gedaan. Ja, ja. Nou, dat dank... was wel leuk hoor. Dus Het was afwisselend leiding geven en met gereedschap werken. En daar hebben ze nu allemaal grote machines voor. En dan, en dan weer een week in de keuken. Ja, nou, leuk. Ja, leuk. Het... Kook je nog steeds graag? Ja, maar nu is mijn zoon weer een poosje thuis en dan koken we samen. En ik bedoel, ik sta te snijden en hij gooit alles in de pan. Hij staat achter de kachel, noemen jullie dat, geloof ik. Hè? Wat is hij? Uh, hij staat achter de kachel. Hij gooit alles in de ah, pan. Ah, okay, oké. Okay. En, en hij kruidt. Hij doet de kruiden en zo. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En uh, prettige nacht nog. Jij ook. Toch? Doeg. Ik kijk even naar uh, het getwitter vannacht. Even kijken hoor. Um... Iemand schrijft zo weer Sonja uh, Hamel van Bauer. Dat is een beetje. Klopt. Ja. RZ8E. Ik weet niet wat dat precies betekent. Uh, en die schrijft ook nog een andere tweet over het eten. Beste restaurants in Frankrijk zie je om 12 uur smiddags vol met kantoorvolk. Dus de Ronald, dat uh, zijn ook goede. Ja, maar het, kan, het is ook in Frankrijk in toenemende mate is dat een McDonald's is hem opgevallen. Oh ja? ja. Dus die traditie gaat er ook een beetje ja. aan. Uh, en iemand schrijft, ik kijk ook altijd in de chariots, in de supermarkt, heel veel instant maaltijden. Ja, in Frankrijk. Oh daar. Is dat meer daar nog dan hier? Nou ja, het is hetzelfde. Het is de, de droom die vreed, die verstoord wordt, die je van Frankrijk uh, hebt. Er zijn ook, het, het thuiskoken in Frankrijk, dat holt ook achteruit, omdat mensen er de tijd niet meer voor hebben. En uh, uiteindelijk natuurlijk, uh, vanwege de nieuwe generaties, ook te, de ouderen niet meer om dat aan de kinderen te leren. Dus. Ja, dus daar gaat het ook allemaal om. Ja. Het wordt al, alles wordt die crème brûlée minder. waar jij het over had bijvoorbeeld... die maakt volgens mij... Uh, 95% van de Fransen maken dat gewoon uit een pakje. Ja, dat is goed <laughs> dat je het nog even zegt trouwens. Uh, want hoe, hoe moet je dat nou doen? Want uh, als, als ik dat doe, dan gaat het dus klonten. En er zijn inderdaad wel goede hoor. In, in de, de kant-en-klaar crème brûlées zijn we lekker als je dat hey, nou het allemaal een kwestie van geduld is. En uh, je moet een, br een brûlée-brandertje hebben. Hè? Dat ja, is die ook... heb ik. Maar die kant-en-klaar dingen waar ze suiker ja. bij leveren... Ja. moet ook nog gebrand, uh, gebrand ja. worden. Dus dat, dat kan ik wel, maar. Uh, maar Goed klutsen. Met die eieren, weet je. Het? Goed kluts. Heb je het wel eens gemaakt in zo'n filmpje? Nee, nee ik, ik heb zo, nee. ik ben niet zo'n zo toetjesman. Maar, ja, je moet ook aan de kijker denken. Nou, oké, okay, de, maar deze. De uh, ik, ik, heb, ik heb je gehoord, ik ga een filmpje maken over Kremlé. Ja, dat zou heel leuk zijn. Dan, okay. dan, dan, dan, dan ga ik dat in de gaten houden. Um, Bea van Bergen heeft een mailtje gestuurd. Mijn vraag is: Klopt het dat je gebonden soep niet kunt invriezen? Na het ontdooien wordt het klonterig. Ja, precies. Dat is het. Dus mevrouw weet het eigenlijk zelf al. Ja, ja. En, en daar is niks aan toe te voegen? Ik denk het niet. Ach, het invriezen van soep, ja, nee. Moet je nooit doen? Want je... Nou ja, uh, het invriezen van bouillon. Volgens mij kun je beter doen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Waarom is dat beter? Uh, omdat dat, uh, dat, kun je, dat is een, een basisingrediënt uh, En dan kun je later kun je daar nog uh, gebonden soep uh, van maken. A uh, la minuut. Maar gebonden soep invriezen, dat is inderdaad... Uh... Af te raden. Oké. Okay. Uh, oh, iemand heeft een goede tip voor een naam trouwens, Sonja. Singer-songwriter waren we niet zo blij mee. Z zingend lieddichter wordt hier gesuggereerd. Ja, een letterlijke vertaling, ja. Ik zing alleen geen Nederlands, hè, dus, um, dus het Dan denken wel... mensen weer dat je, dat je Nederlandse liedjes zingt. Doen we dat ook niet. Lastig, lastig, lastig. Ja. Maar ik vind het een goede suggestie Het is wel leuk dat iemand meedenkt ja, in ja, ieder geval. Het. Even kijken, wie was het eigenlijk? Uh, Hans Westin uit Leeuwarden. Dan Karel uit als in Spanje. Ik geniet erg van het gesprek. Zit, hoe zit dat nu tussen de Zwarte en Witte Brigade? Bestaat dat nog? Jazeker. Yes, St en stoort uw gast uh, zich ook aan de service in Nederland? Kan uw gast nog rustig dineren? Of is hij altijd bezig met de organisatie wat beter kan? Of wat hij anders zou doen met dat gerecht, Of wat er niet zo lekker is? Nou, dat, de zwarte en witte brigade bestaat zeker. Die staan elkaar vaak naar het leven ook achter de schermen. Ja, dat zijn de, dat de mensen die, die bedienen en de mensen die koken. Ja, ja, oh, ja. die hebben vaak ruzie? Ja, nou ja, kijk, de, de kok heeft iets gemaakt op een gegeven moment. Die zet het op de pas, dan is het klaar. Ja. En dan wil hij dat dat ook snel naar de tafel gebracht wordt. En iedere, iedere seconde die, die, uh, die, die dat daar staat, het is in mijn doorn in het oog. Wat, of het zit onder een warm houtlamp waardoor er een velletje opkomt. Of het, in, ja, in ieder geval ja, dat ja, moet. Ja. <laughs> dus uh, er is een, een, een oude opleider uh, van, de, van de school die net afgezwaaid is. Die, uh, die zat vol met anekdotes erover, Maar die zei, uh, in de keuken zeggen we altijd, het is het buiten koud en guur, gooi een ober op het vuur. <laughs> Dan snijdt het mes aan twee kanten, begrijp ja, ik. Uh, en, en stoor je, je aan de service in Nederland? deze manier Nou, ik, ik stoor, wat, je, wat je leuk vindt aan service is... dat het niet zozeer een service is, maar dat je dat je, je thuis voelt. Dat je op je gemak bent. En heel vaak is het zo dat, je, dat, er een, een, dat er ingewikkelde gerechten op tafel liggen... die ook door de bediening niet helemaal doorgrond worden. Dus die hebben daar een, een, een, een, een riedel over. En al die zinnen ja, ja, ja. die beginnen met voor u, voor u links en ja. voor u rechts. En, het, oh, ja, ja. en dat, dat leidt... Dat, dat kunt... luidt erg af, maar ik, het amuseert me wel. Maar je kunt er inderdaad vaak horen dat ze er totaal niks van begrijpen. Dat ze het uit nee, hun hoofd in ieder geval uh, stralen ze uit... wat jij daar zit te doen, zou ik zelf niet in mijn hoofd halen. <laughs> ja, ja, ja. En, en ook met wijn heb je dat vaak, hè? Dat mensen wat over de wijn vertellen en denken... Uh, je hebt de klok horen luisteren. Ja, nou ja, wat je ook, niet, ook in de bediening loopt het wel eens uit de hand. Ik zat, uh, ik zat uh, een paar maanden geleden in, in een restaurant... en ik, uh, ik wilde een glas wijn hebben. En uh, ik, ik, heb, uh, ik, ik ga een glas voor u uitzoeken, dus... Uh, de sommelier die komt en die zet een enorm glas neer. Zo'n glas waar je eigenlijk van een goudvis in, uh, in ja. zou kunnen. En die knielt neer uh, bij de tafel en die zegt... we gaan naar Griekenland. Oh. <laughs> Ook zo'n pauze eruit, Vervolgens komt hij met een, met een enorm verhaal over, de, over een, een wijnmaakster, die een, een helling van de berg. En die vrouw was altijd vrolijk en een ontzettend leuke hond. maar Waar het niet van kwam, is dat hij. Inschon. inschonk Terwijl ik zou zeggen: als ik Griekse wijn is, het natuurlijk toch al niet dat je zegt: goh, Ik heb er een eind voor omgereden, want het ging om Griekse wijn. Uh, dat kan lekker zijn. Ja. Maar verras je dat, dan, als je dat gelijk inschenkt, moet je dit eens proberen. Ja. je zegt, nou, is het lekker. En dan zegt: nou, dan komt het Griekenland. Ja. En dan, was het lekker? Het was, ja, was, het was, was, maar ik was al zo... Uh, Met die hond bezig? Ja, het, het leidt verschrikkelijk af. En hoeveel ging er nou in dat grote glas? Ja, een bodempje. Ja, een zit, bodempje. dat is dan je weer jammer. Um, en over service gesproken. Ik heb, ik heb zelf wel eens bij de librei gegeten. En, en, en dan moest je echt rennen om niet een nieuw servet te krijgen. Want, ja. Of dat ze je aan stoel gingen aanschuiven. Ja, ja. En we hebben ook wel eens in, in een melige bui... In, in, een, in, een, uh, in een restaurant dat niet zo heel erg vol was. Hebben dan, uh, dan merk je dat als iemand naar het toilet gaat, ze de stoel aanschuiven en het. Uh, en het uh, het servet opvouwen ja. op de stoelen. Zo. Dat je dan denkt, wat zou er nog gebeuren als we allebei tegelijk gaan? Je moet er eentje bij halen. Dat is ja. is een beetje, ja. als, ze, als dat ja. soort dingen heel erg gaan opvallen en de overhand krijgen... dan wordt het, dan wordt het heel vreemd. Ja. We gaan naar Tom aan de telefoon. Dag Klaas en dag, uh, Ronald de gast. Ik had een vraag en uh, dat gaat eigenlijk over een ritueel binnen een restaurant, maar dat kan binnen het thema ook wel, denk ik. Hè? Een hele Zeker. tijd geleden uh, werden wij door, een, door enkele dames uitgenodigd om te gaan eten. En toen kregen we van de ober, uh, zonder dat het van tevoren gezegd werd, wij kregen de, de menukaart met uh, de prijzen en de dames, mm. die kregen de menukaart zonder de prijzen. Waarop die dus heel adren zei van, uh, nou vanavond was het eigenlijk precies andersom de bedoeling. <lacht> en dan is mijn vraag, uh, gebeurt dat nu nog? Of uh, wordt in ieder geval van tevoren gevraagd van wie mag ik de kaart geven? Het is het spiegelbeeld van de rekening eigenlijk hè? Ja, is het, het, gebeurt, het gebeurt heel weinig. Je komt het toch wel eens tegen. En, uh, ik was in een restaurant geweest waar zelfs dames- en herenstoelen waren. Het was een heel duur restaurant, weet oh, ik nog. Nee, dat was en we waren met z'n drie er was één dame bij en de, de, de ober wilde weten waar die dame ging zitten. Oh ja. En die moest dat dus op dat moment beslissen en toen slaakte hij een diepe zucht, want toen moest hij de stoelen gaan verplaatsen. <laughs> dus ook al, ook en wat was het verschil dan? De, de, de damesstoelen waren iets kleiner. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Maar wel even hoog. Wel even hoog, ja. ja, oh ja leuk, leuk. Maar de kaarten, dat zie je niet veel meer. Dus. Nee, dat zie je niet veel meer. Nee. Nee, okay, ik heb het nog nooit gezien. Dank u wel hè, voor de ja, vraag. Dag. Uh, we gaan even heel kort over garnalen hebben. En dan, ga je <lacht> en dan gaan we daarna nog even over doorpraten. Want goed, wij hadden je, net een discussie. Ja, begin ik. <lacht> de aanzetje. En dan, en dan de Transcendental Man. Maar eerst, want, uh, want Annie... Die komt uit Noorwegen. Die speelt cello, maar die weet ook veel van garnalen. En wij, wij zeiden Noorse garnalen. Deden we een beetje Ronald en ik. Ze hebben een hele slechte naam. Ja, de, ik ik wil wel treurig. eigenlijk weten wat jullie daar zo erg gaan vinden dan in Noorse garnalen. Nou, dan moet je eens een supermarkt nee, in het, lopen en ja. dan moet je dat bakje maar, Noorse garnalen. Nou, dan uit... hebben we het, Kijk, dan hebben we het al over een bakje. Hè? Ja, nee, maar zo worden ja. ze ons gepresenteerd. Of ja. Maar je bedoelt die gepelde garnalen. De gepelde en vaak ook nog gekleurde garnalen. Ja. En ik weet niet eens of het garnaal is. eigenlijk. Nee, dat weet je niet. Wat nee. dan? dan zijn maar, ze zijn heel knap in Noorwegen. Want die maken ze heel mooi geschilderd. Ze. Ja, <laughs> ze ja, ze zijn heel goed in schilderen in Noorwegen. Maar uh, ten eerste, als je aan een Noorse garnaal denkt... Ik doe één punt voor het liedje en daarna gaan we... <laughs> Oké. Okay. Nou, dan wil ik zeggen hoe ik als uh, zeg maar Noor... Opgegroeid ben. Wij gaan, ging je dan, zeg maar, of Noorden gaan dan, het liefst naar de boot uh, in, de, in de haven, zeg maar, en dan koop je van de boot waar die garnalen 's ochtends gevangen zijn en, op en leven. in de boot gekookt koop je de garnalen en die neem je mee. Of je gaat daar gewoon zitten en je gaat garnalen pellen en je gaat ze opeten en uh, liefst met een beetje witbrood en mayonaise daarbij. Dat is heel erg Noors. En uh, met witte wijn, als het uh, Kwanis, thuis is. He? Ja. En, uh, maar die garnalen die smaken echt zo anders dan wat, wat jullie Nederlanders dan uh, bij een bakje garnalen... Ja, ja, ja, uh, ja. ja. Dus de Noorse dan... garnalen die wij kennen, dat, die, dat zijn niet ik, de goede. Nee, nee. Dat zijn Noorse garnalen in Noorwegen blijkbaar. Maar weet en je, nou, die, die Noorse garnaal die zou je niet eens Noorse garnaal kunnen noemen. Nee. Want die zijn dan eerst naar ergens heen gevlogen om gepeld te worden. Ja, ja dat ja. gebeurt met de Nederlandse garnaal. Uh, ja, die ja precies. En daarom uh, vind ik het Nederlandse garnaal niet zo lekker. Want nee. die gaan eerst naar, nou, weet ik veel. Ja, dat, nou, nou, maar... dat maakt wel van de smaak, niet uit? Nou, dat maakt wel uit. Het is het, dat het is het drama van de Hollandse garnaal. Die gaat dus naar Marokko om gepeld te worden. maar moet Weg moet er iets overheen, anders Precies. gaat het rotten. Dat heeft ook een smaak. Ja. Oh. Die smaak zijn mensen aan als de typische garnalensmaak gaan herkennen. Dus als jij een, waarschijnlijk een verse Noorse ja. granaal zou eten, dan zou je zeggen: Nou, deze heeft niet zoveel smaak. Maar die, die Hollandse granalen, die zijn lekker. Ja, dat zijn die granalen die op een in naar Marokko geweest maar zijn. Maar ja. hoe zijn de echte goede Hollandse granalen? Die zijn, die zijn veel zoeter en die zijn minder ja. sterk van smaak. Minder oh, Oké. Okay. Ja, goed. We praten straks nog even over door. Gaan jullie uh, oh. even weer naar. Ja. De instrumenten. Kunnen wij nog één vraag ondertussen doen misschien? Want iemand heeft gebeld, komt niet in de uitzending... maar die vraagt uh, wat Ronald van de Marokkaanse keuken vindt... en waarom dat zo'n hype is. Zo'n hype? Dus niet die ik hype dat... heeft jou niet bereikt? Nee, so, it, it, it, it, it, misschien waarom, ook waarom, waarom Ali B leuk is... maar dat is een uh, de knuffelkeuken misschien, ik weet het niet. nee. Het is ik, ik, ik er wel eens, of ik heb er wel eens gegeten, maar ik, ja, ik weet ja, het ik is ook niet dat het it zo is. Hype. It, it, ik heb niet het idee dat het een hype is, het is wel lekker. Ja, wat vind je? Het is it, it, lekker, lekker uh, kruidig en vers, uh, uh, dat is het. Uh, Hoe heet zo'n ding ook alweer? Tajin, tag, tag, tag, tag, ja. Ja. daar da, da kun, da kun je alles in klaar maken. Als je dat Heb je daar wel eens een filmpje over gemaakt? <laughs> nee, dat is ook wel interessant. Ik heb het alweer genoteerd. Al die tips doe ik gewoon cadeau vanavond. Zijn jullie er ook zo'n beetje klaar voor? Ja, zeker. Oh. oh nee, nog Annie nog even. Trouwens, Annie niet alleen op cello, maar ook op space sounds. Hè? Ja. Of whale sounds noemen we ze ook wel eens. Maar die, Alle uh, okay. effecten die je hoort. Ook allemaal van Annie. allemaal uit een kastje aan van, de cello. Van Annie. Goed, hier cello. zijn uh, Sonja van Hamel en Annie Tangberg Incidental met. Gentleman. Dat wil ook zeggen. My transcendental maniac, what's the score? Giddy up, move your eyelids, let him drop. What's it for? He says he's just a silent type that comes around into my life. He says he stays around at night, so when you Bye. He says, You wanna see the signs of what is left and what is right. Sonja van Hamel en uh, Annie Tangberg met uh, Transcendental Man. En zo heet die cd ook van Sonja van Hamel. En, en in Noorwegen hebben ze rare granalen, Maar ze spelen ook heel gek op een cello af en toe. <lacht> dat, <lacht> dat komt door het Noorderlicht. Kom nog heel even erbij. Want we, je, had, je had volgens mij nog een punt over granalen. Of niet? Of waren we klaar? Ja, ja dat zou best kunnen. Ja. Kijken. Want, en, en nog even een ander ding. Want jij komt net uit Londen, vertelde je. En daar heb je een heel bijzonder restaurant ook gegeten. Heel chic toch? Uh, ja, dat was uh, een van de... Op dit moment runner-up voor de 50 beste restaurants van uh, de wereld. Dat heet Poland Street Social Club. En uh, nou ja, toen uh, net over uh, toneel in een restaurant verteld werd, moest ik heel erg lachen. Want dat heb ik dan donderdag meegemaakt. Wat was dat dan? Nou, dan uh, bestel je een uh, smoked salmon. En, uh, een gerookte zalm als voorgerecht. En dan komt er een een grote doos op tafel. Met een ober die heel serieus kijkt. En een bord daarnaast met wat groentjes. Die een beetje mooi opgerold zijn. En uh, dan uh, vraagt hij of ik niet dat doos wil openmaken. En dan komt er enorm veel rook uit. En middenin ligt dan een klein stukje gerookte zalm. Oh, dus en, het gaat ook uh, om het hele theater eromheen daar. Ja. Maar het was ook lekker. Het was ook heel erg lekker. Ik vond niet helemaal in balans. Maar... Uh, wel... Wat, wat, wat betekent dat niet helemaal in balans? <laughs> nou, ik vond dat er waren ontzettend veel verschillende ingrediënten op dat bord... met die heel mooi opgemaakte groenten. En dat stuk zalm was gewoon super lekker. Maar dan zat er wat, weet ik veel, gepekelde rode bieten bij... die ineens enorm heftig waren vergeleken... met dat ongelooflijk malse en subtiel smakende stukje zalm. Dus voor jou over ze de top 5 dan nog niet in voorlopig? Nou, ik denk dat ze nog een beetje werk te doen hebben. Is er in Noorwegen ook uh, nee? Want ik weet dat in Kopenhagen is een heel goed restaurant. Noma, hè? ja, daar vond ik het heel erg op geïnspireerd. Wat ik in we, hey, Londen... Want je hebt ze alle vijftig al geprobeerd, toch? Nee. Ja? <laughs> nee, maar ik heb een goede vriendin. En wij gaan dan uh, op onze vakanties gaan we naar de... Heel exorbitante restaurant om te kijken wat er allemaal gebeurt. En hm. ook om gewoon naar andere gasten te kijken. En jij, jij doet dat ook maar, regelmatig, ja. neem ik aan, Ronald? Uh, in een vakantie niet noodzakelijkerwijs, nee, maar. <laughs> <laughs> voor je werk? Ja, voor het werk, voor het werk wel, ja. ja. Nee, sorry, ik was trouwens nog in Noorwegen, heb je daar uh, ook zo'n toprestaurant? Ja, nou, ik weet niet of je drie stijlen hebt. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet welke nu in Oslo, maar je hebt echt ontzettend goede koks... En ook zeker met, met, uh, nou ja, met vis en uh, dingen uit de zee. Maar ook uh, ja, de meest bekende. Wat ik zo kan opnoemen is misschien Arne Briemie. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Nou, maar. Want hij doet heel veel. Uh, hij is degene die heel veel zeg maar, Noorse streekproducten weer populair gemaakt heeft. En uh, nou, gewoon heel Zoals. Wat... Nou ja, weet je. Wat kon ik zeggen? Allerlei. Uh, uh, ja, eland, rendier... maar ook gewoon lokale kazen... wat dan uh, eigenlijk voor ouderwets gezien werd. Nou ja, dan maakt u weer Dat is nu weer modern. Uh, ja, zeker. En ook, nou ja, weet je... alles wat gevangen kan worden in de bergen... alle besjes die geplukt kunnen worden... Die Hebben je ook die uh, gefermenteerde haring... Die ja, dat het hebben blikbol ook... moet staan. Nou, nee, ah, ja. niet die niet zo staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Zweden, Nee, ja. dat is in IJsland vooral. Daar, daar hebben ze ook gefermenteerde haai. haai ja. En ja. die wordt dan in de grond neergegraven. die eh uh, laks. Ja, van ja. haai. Ja, maar graafzalax, je hebt laks. dat is ja. niet gefermenteerd. Dat is gewoon gemarineerd. in de grond Maar uh, raakfisk heet dat. Dat is dus gefermenteerd en die wordt dan in een soort pekel wordt die Noorwegen wordt hij niet in de grond, wordt in in, uh, zeg maar in heel zout water met stenen daarop. Maar die blijft dan wel zeg maar staan tot het op het randje is van uh, of het wel of niet te eten is. Ik maar... zie weer een radioprogramma nou. altijd, of niet? En een leuk <laughs> ja, filmpje ja, voor ja, Foodshub. Ja. Ik ga even naar een twitteraar, weer RZ8, even naam eigenlijk. Die, uh, uh, die schrijft, heren, de Marokkaanse keuken is kek vanwege slow cooking en vers. Dus we hebben weer wat geleerd. Hij heeft overigens het beste eten ooit gehad in Frankrijk om negen uur. Uh, in een dorp met twaalf man, pannen op tafel en alle restjes eten. En Thijs Kroese die heeft ook getwitterd. En die schrijft het is veel te warm om te twitteren. Hij heeft zich toch even vermand. En uh, hij zegt praat snel over ijs. Heb je dat op YouTube? <truimert> ja, gehad? absoluut ja. ja. Wat, wat voor ijs maken jullie daar? Uh, een, een meester ijsmaker die voordoet hoe je ijs moet maken. Het, alleen je hebt er een machientje voor nodig. Dat is een beetje de, de downside. Dat geeft u niet? Of nee, of nee, ik, geef, ik heb maar, een ijsmachine, dat is okay. te uh, Nou, geef hem de sporen. Ja, dat is leuk. Ja, daar, ik ben er gek op. Um, een beller vraagt hoe hij kan herkennen wat voor vlees hij eet. Is mijn biefstuk van een rund of van een paard? Oh, ja. Oh, ja dat, dat was ja. met die meneer in... Je, uh, kunt het aan, je kunt het uh, aan, zilten, aan de, de kleur, kun je het wel, kun je het wel zien, het, uh, de kleur van het, van het vlees. Maar uh, vaak krijg je dat natuurlijk... Wat is roder? De rundvlees is, is roder, paardenvlees eh, is wat blauwiger. Ik okay. heb het vroeger heel veel gegeten hoor, dus uh, niet zo'n uh, zo raar uh, artikel. Nee, maar het is minder uh, chic, toch? Het is minder chic en het is, het is vooral goedkoper. Wij zijn een volk van handelaars, hè? Die meneer daar in het verre Brabant, die, die, die daar loodsen vol had van staan... Ja. dat hij al rundvlees verkocht. Dat is typisch Nederlands, toch? Om, om... Die wist niet dat het blauwer was. Ja, natuurlijk wel. Die, het is, het, als, die must... als, wij, als wij iets goed, goedkoop kunnen, kunnen inkopen en duur kunnen verkopen... dan zullen we het niet laten als Nederlanders. Ik vond het altijd zo gek dat uh, paardenvlees... want je denkt paarden zijn edele dieren. Dat zal toch wel duurder ja. zijn? Maar dat komt omdat hij al een hele leven achter de rug is. Ze niet, uh... Ja, paarden Doe. worden niet gehouden voor het, voor het vlees. Dus het is eigenlijk uh, uiteindelijk... Uh, ja, is het een restverwerking, zou je kunnen zeggen. Ja. Nog één ding, je hebt een filmpje op je site over Bocuse. Mais oui. Paul, Paul Bocuse, ja. dat is echt de, de godvader ja. van de Franse keuken. En na de Eiffeltoorn het meest gefotografeerde object van Frankrijk. Ja, ongelooflijk. Ik ben daar zelf een keer met een collega van Casaluna met Helco Spann. Ja. Wij gaan ook wel eens naar lekkere restaurants. Ze zijn ook naar Bocuse geweest. Wat ik daar zo grappig vond. Ten eerste al die schilderijen met Bocuse ja. aan de muur. Hè? Daar hangt een, een schilderij van het Laatste Avondmaal. Waar Jezus weggegrond is. En daar zit dan Bocuse is erin gezet. is in het juiste perspectief gezet. <laughs> allemaal uh, briefjes van uh, yeah. Clinton en andere mensen die ja. daar hebben gegeten. Maar wat mij ook opviel daar, dat vond ik heel erg gek. ik hou ook niet. Die houden heel erg van lekker eten. Maar ook van veel eten. Ja. En, uh, ben je teleurgesteld hè? Ik, Nou, het was, het was zo grappig. Dan je, wij kregen zo'n. Uh, zo dessertwagen, en ja. later een kaaswagen. En dan hadden we drie dingen aangewezen. Dan zijn we net een beetje op, op, op stoom, zeg maar. En dan reden ze gewoon weg met maar die Maar had je, had je daarvoor niets genomen dan? Nee, nee, nee. Nee, maar wel kan voor... nee, nee, we hebben gewoon gegeten. Maar dan, als er dan, dan zo'n toetjeswagen mogelijk? is... met dertig uh, verschillende dingen... Dan, dan willen wij niet stoppen naar drie dingetjes. Maar zij reden gewoon weg naar drie dingetjes. Dat vond ik nou, niet zo gastvrij. En de, bij de kaas deden ze dat hetzelfde. Maar wij zeiden steeds van, nou, ik kan nog een klein ik stukje Ik denk dan de... toch dat je een groter menu had moeten nemen. Ik was er nee, vorig het was, jaar het was, met, de, met de gezelschap. Was... En die mensen die, die, die zaten te zuchten als die, als die kar weer verscheen. Want het, het was al zo machtig geweest. Ze hebben ook uitgerekend, wat je als je bij Bocuse eet... dan, heet, dan eet je anderhalf pakje boter, uh, een half liter room... En, en ik geloof vier of vijf eieren. Dat, is, dat heb je in ieder geval in je kraag. En dan nog... En dan wordt je de dat, dat. Dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, um, ik denk... Ja, we gaan nog even naar uh, Joke aan de telefoon. Hoe lang duurt dat liedje wat jullie gaan spelen? Dan moet ik even rekening mee minuten? Nee, dat kan niet. Nee. <laughs> uh, ik, ik weet het niet, drieënhalf? Oh, Oké, okay, daar hou ik rekening mee. Dan gaan we nu naar Joke aan hm. de telefoon. Hoop ik. Is Joke daar? Joke. Nee, is Joke er nog niet? Nou, weet je wat, we gaan. We gaan, e we gaan eerst wel even dan de, de muziek doen. Ik geloof dat Joker nou, nog. nog niet... Ja, dan, je, dan kan je het zo lang maken als je wilt. Tenminste, <laughs> nog, nog acht <laughs> we minuten. We spelen joker daar. Dit is weer een nummer dat niet op de CD staat. Die komt op de nieuwe. Uh, en het heet. My orde, Muse, my Mars. My Muse, my Mars. Een, een conversatie tussen de, de Maan en Mars. Waar ja, jij die ideeën vandaan Zo tegenwoordig. Die een ja. oogje op elkaar hebben, maar nooit bij Weer oog. over de liefde oog. dus? Ja, ja, ja, maar wel in, in een planetariumachtige setting. Potverdorie. Ik, ik hou erg van planeten. En, uh, dus het planeten. zegt ook weer heel veel over jou? Heel veel. My Muse, My Mars, Sonja van Hamel. you're beating maar ze voor de laatste keer vanavond, maar het programma zit er ook bijna op. Sonja van Amel en Annie Tangberg. Ronald Hoeben is hier nog steeds en uh, Joke hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Het is Joka. Oh, Joka. <laughs> Joka. Uh, ja, jullie hadden aan het begin van de avond uh, gevraagd over misses in de keuken. Ik ja. dacht, ik zal eens bellen. Ja. Um, we, we hebben niet zo heel veel tijd, dus je moet ja. hem in een minuut of uh, twee ongeveer oh, Ik zal snel, mee, mijn best Um, ik organiseer wel eens uh, diners in een restaurant of een per een locatie of buiten. En een van de dingen die ik wel eens doe, dat zijn uh, natuurdiners. En uh, uh, ik had een keer uh, kip in het hooi op een natuurdiner staan. Nog, nog een natuurdiner? We hadden net ook al een natuurkok. Oh, dat heb ik niet gehoord. Nee, dat geeft niet. ben ik vast in slaap gedommeld. <Gülpen> oh, maar gelukkig weer wakker geworden op tijd. Ja. Um, maar toen had ik kip in het hooi op het menu staan. En toen had ik uh, grote tafels van tien mensen telkens. En uh, toen, toen bleek maar één van de ovens in de keuken te goed te doen. En, die, men, en ik had uh, grote pannen met kip in het hooi, zo heette dat. Maar die konden niet allemaal tegelijk in de oven. Dus... Uh, uh, dat duurde even voordat de laatste tafel eindelijk aan de beurt was... en de spanning werd zo'n beetje opgevoerd. Want ik bracht die grote pan telkens op tafel... en dan, en dan moest je de deegkorst die er omheen zat kapotmaken... en dan de dekselkorst er dan afhalen. En dan, en dan kwam de grote verrassing... En die laatste tafel die had al een beetje bespeurd wat er misschien gaande was... maar nog steeds zijn eigen pannetje niet. En op een gegeven moment was het eindelijk zover dat ze aan de beurt waren... en ik breek die korst en ik haal die, haal die deksel met een groot gebaar eraf. En toen was ik het hooi vergeten in het pannetje. Dus het was een soort domper. Er dus zaten bovendien nog een paar kinderen die, die spannend allemaal vonden... Dus dat was een van mijn grote missen. En wat zat er dan nog wel in? De, een kip? Oh, er zat een kip onderin en die gaar je met uh, frambozenazijn en, uh, en een hele hoop kruiden. En als je het hoor je er niet bij doet? Ja, dan wordt het... Het is, het is natuurlijk niet, uh, uh, niet erg. Het wordt gaar en het is nog steeds wel lekker. Uh, maar het geeft wel een hele speciale smaak eraan... En bovendien is het natuurlijk een beetje... Ja, het was een van die dingetjes wat, wat, wat maakt dat mensen het leuk vinden... dat het een natuurdiner is en dat je daar iets mee doet. Ja. Dat heeft het een soort verrassingseffect. Ja, <laughs> dus die waren een beetje teleurgesteld, maar die hebben het wel opgegeten. Oh ja, het was heel erg lekker, dat wel. Oh. Want ik, ik heb natuurlijk... Uh, later kwamen ze wel naar me toe om te zeggen hoe lekker het was... en dat het niet gaf... <laughs> Want zelf ben je natuurlijk, ja, kijk je er ook een beetje beteuterd naar. Ik snap het, dank je wel, Joka. Oké. Okay. Het zit erop. Dank je wel. Ja, ja. Ronald, wel eens iets met horen gegeten? Of Stop. Ja, ook een kip in een hooi, gek genoeg. Ja, een waar? klein kippetje, ja. Ook al in ja, een ja. natuuretentje. Nee, was in een gewoon restaurant. Nog, nog één vraag, die kan ik dan nog net op de valreep doen. Het gaat toch weer over garnalen. Ja. Nel schrijft, uh, ja. hoe nee, komt het hoor. dat de lekkerste garnalen ter wereld... en dan weet Annie wel dat het over de, de Hollandse garnalen gaat... Maar hoe komt het ja. dat die zoveel duurder zijn dan garnalen uit andere landen? Ik denk, uh, ze worden niet gekweekt in ieder geval. Ze moeten er met boten op uit. En uh, het wat ook een, een prijsopdrijvende factor is, is dat de hele handel is in, in, in handen van twee grote bedrijven. En dat maakt het ook duur. We zijn handelaars. Hè? Goed, Ronald Hoebe, dankjewel voor je komst. Het was leuk dat je er was. En dat geldt ook voor de muzikanten, hè? Annie en Sonja. Uh, Zo uh, morgen, dan praten we met Arnold Pronk en Martin Bruining. Die heel komen met wie ik dus naar dat restaurant ben geweest. Uh, het zijn initiatiefnemers van Remnants of the Terrence. Dit project brengt de plaats in kaart waarin de Koude Oorlog... nucleaire wapens waren opgesteld. Daar gaat het morgen over, zometeen. Paul Stoel en Diederik van Zessen met een thema-uitzending. En die thema-uitzending luidt, daar gaan we nog veel van horen. Van die mannen ook. En uh, wat mij betreft het het over.